8 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Alfandrein is de politie bezig met een huiszoeking in een flat bij het winkelcentrum waar vanmiddag een bloedbad werd aangericht. De politie wil niet zeggen dat het gaat om het huis van de dader. Er is onder meer een computer naar buiten gedragen.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 In twee natuurgebieden heeft vanmiddag brand gewoed. Bij Weert in Limburg brandden vanmiddag vier hectare heide af. En tussen Wapserveen en Uffelte in Drenthe woedde aan het begin van de avond een felle natuurbrand. Beide branden breiden zich aanvankelijk in hoog tempo uit, maar waren toch snel onder controle. In beide gevallen is vier hectare natuurgebied afgebrand. Het weer: de temperatuur daalt vannacht in het noorden tot rond het vriespunt. Morgen wordt een zonnige dag. De temperatuur loopt het een van 14 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal.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 Ga nu naar vriendloterij.nl. Nogmaals, goedenavond. Ik vertel allereerst dat er het komende uur nog een persconferentie zal worden gehouden... in Alphen aan de Rijn over de schietpartij die daar vandaag eerder in een winkelcentrum heeft plaatsgevonden. Zeven doden waren het gevolg. We zullen die persconferentie straks rechtstreeks uitzenden. En er wordt ook gevoetbald vanavond. VVV, NEC, Frank Wielijt. Klein uurtje onderweg en de wedstrijd lijkt beslist. NEC heeft 2-0 gemaakt en Goosens die maakte hem. En we kunnen één fabeltje de wereld helpen dat Gozens alleen maar mooie goals kan maken. Dit was een inticketje op aangeven. Weer van Vleeming zijn tweede assist. De 2-0 gemaakt door Gozens. Ado Vitesse, reset van de Made. 0-0, 17 minuten zijn we onderweg in Den Haag. Nog niet veel gebeurd in deze wedstrijd voor Ahmed Ami. De rechtsback van Ado Den Haag heeft de wedstrijd slechts 13 minuten geduurd. Hij geblesseerd het veld verlaten. Kevin Visser is zijn vervanger. Excelsior de Graaf schap of Wouterstein in de uitkomst. Misschien een opwinnend moment als er een vrije trap is voor Excelsior bij een 0-0 stand. De bal ligt een meter of 10 buiten het strafschopgebied. Oftewel een meter of 25 van het doel, recht voor het doel van de graafschap Boy Waterman de keeper. De aanloop is heel lang van Marvin Zegelaar, de huurling van Ajax. Ook Geert Arend roer daarbij en Ryan Koolwijk. Wie gaat het doen? Ik denk Zegler niet, want die is zo ver weggelopen. Die kan er niet eens meer bij komen. Het wordt of Koolwijk of Geert-Arend uh, Geert Roorda. Daar is de aanloop van Roorda. Het fluitje heeft geklonken. Maar het wordt Koolwijk. Daar komt hij. Koolwijk, nee, stapt er overheen. En dan het schot net langs het doel. Het weinig. Eerste opwinding in, op Woudenstein. 0-0 bij Excelsior de Graafschap. En de late wedstrijd straks uit Tilburg. Willem 2 tegen Herakles. Het geluid wat u nu hoort komt uit de hal in Delft en daar speelt Fortuna tegen Top korfbal Ayot Kloosterboer. Ja, het was 6-10 een achterstand voor Fortuna bij rust. Er zijn vier doelpunten bijgekomen, waarvan drie voor Top en slechts eentje voor Fortuna. Maar we gaan naar Frank, want die heeft een doelpunt. Een curieuze, maar wel gemaakt door Flemings. dus hij is weer alleenstaand topscorer in Eredivisie, zijn negentiende van dit seizoen. Het is een corner die valt op anderhalve meter voor de goal van Bejoa, En daar staat Flemings. Volgens mij struikelt hij half, valt hij half. En schiet hij hem achter zijn pro achter zijn standbeen langs over de doellijn. Nou schieten, daar is eigenlijk niet eens sprake van. Wel is er sprake van... De 3-0 van NEC tegen VVV in Venlo. En nog heel even terug naar Fortuna tegen Top IELTS. Ja Rijk was halverwege het vermelden van de stand. We zijn 9 minuten onderweg in de tweede helft. En de stand is 7-13. Een achterstand dus van 6 punten voor de thuisclub Fortuna.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 Never let her slip away, Ries van Made bij Ado Vitesse. 23 minuten gespeeld. 0-0 de stand. En ADO swingt nog alles behalve. Het is Vitesse dat zojuist de beste kans heeft gekregen. Wilfried Boni, de centrale spits, legde de bal pan klaar voor Matic. Maar de Serviërs schoot de bal recht op Coutinho. Met heel weinig overtuiging ingeschoten. Deze middenvelder van Vitesse die er dus vanavond weer bij is. Vitesse heeft in deze fase wat meer balbezit dan ADO. Dat eigenlijk nog niet gevaarlijk is geweest. Eén keer een mislukte aan, of een omhaal moet ik zeggen, van Kubik. En daar is het bij gebleven. De voorzet nu van Butner, de linksback wordt makkelijk weggehaald door Kevin Visser. Weer opgevangen door Vitesse. Matits nu met de bal aan de voet. Speelt hem kort af naar Riverola. Dan weer terug naar Matits. Die maakt het zichzelf moeilijk. Toch is het Butner die de bal nu kan oprapen aan de linkerkant van het veld. Speelt hem goed door naar Matits. Maar dat is weer een hele slechte paas van Butner, Wegwerpgebaar van Ferrer. De coach van Vitesse langs de kant. Die ziet dat Vitesse in deze fase dus best wat grip heeft op de wedstrijd. Maar het heeft nog niet geleid tot goals. Vitesse dat het de laatste weken natuurlijk... Ook niet echt goed heeft gedaan. Weliswaar een overwinning vorige week in de Gelderse Derby. 2-1 tegen NEC. En thuis gaat het dan af en toe ook nog wel redelijk. Maar uit is het ver onder de maat. Als je kijkt naar alle spelers die gekomen zijn dit seizoen bij Vitesse. Het loopt niet. Er zijn geen automatismen in het team. En het is het seizoen denk ik uitspelen voor de Arnhemse club. Want mislukt dat is het eigenlijk zeker. 24 minuten zijn we bezig. En het is 0-0 nog altijd hier in Den Haag. Lekker zonnetje op Woudestein. Het lijkt wel zomeravondvoetbal en die outcome. Ja, op meerdere fronten, Ronald. Het is 0-0 nog altijd. Net heel dichtbij, hoor, de Graafschap. Een vrije trap van Jordi Buis werd uh, door wat mensen aangeraakt niet te zien uh, wie. En de bal leek over de doellijn heen te gaan. Maar vlak voordat hij helemaal over die doellijn heen uh, ging, uh, was het uh, Bovenberg die de bal van de lijn aftikte. En dus geen doelpunt voor de Graafschap. En nog altijd 0-0 na 23,5 minuut spelen op Oudenstein. En ook uh, in de herhaling hebben we kunnen zien dat de bal niet helemaal over de lijn was. Dus 0-0. Balbezit bezit voor Excelsior stecht de bal op Fernandez. En de overname is voor Wormgoor die de bal even terugspeelt naar uh, Boy Waterman. Het lijkt er een klein beetje op uh, bij Tijd en Meilen, dat de Graafschap uh, wel tevreden is met een punt. In ieder geval niet al te veel haast maakt om in de avond te gaan. Zoals nu ook Boy Waterman nog altijd die bal voor zich heeft. Nu wordt er eventjes uh, gejaagd door Fernandes En dan is het uh, de uittrap die op het hoofd van Roorda komt. Maar Roorda bereikt geen medespeler. Uh, deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig. Zo simpel is dat. De Graafschap was dichtbij. Maar als ik zelf... Als je een doelpunt maakt, dan wordt het echt een leuke wedstrijd. Maar nu is even de ridder weg, maar komt Pellerts goed uit zijn doel, trapt de bal weg. Mocht Excelsior een doelpunt maken, dan moet de Graafschap gaan komen. En dan wordt het een misschien wel wat leukere wedstrijd. Nu, na 24,5 minuut spelen, is het nog altijd 0-0 bij Excelsior de Graafschap. En VVV het helemaal opgegeven, niet alleen vanavond, maar ook voor de rest van het seizoen, Frank Wieland. Om van ja. die uh, nakompetitie te, te ontkomen. Nou, dat laatste weet ik niet. Daardoor, nou, ontkomen aan de nacompetitie, dat gaat ze sowieso niet meer lukken. Dus uh, dat, dat probleem was al voor ze opgelost. Maar ja, ze moeten nog uitkijken dat ze niet rechtstreeks degraderen. Maar voor vanavond hebben ze het zeker opgegeven. Zo ziet het er althans wel uit. Ze hebben nog wel een mogelijkheid gehad. Maar aan de manier waarop dat dan wordt uitgespeeld... Uchebu legt dan af. Aan, uh, aan Moussa die, uh, zie je dan, dus twee tegenstanders van uh, NEC glijden dan weg. Nou, dan geef je ze bijna de gelegenheid om eens een keertje op doel te schieten. Uiteindelijk komt de bal bij Boymans. En die raakt de bal dan dermate beroerd dat de er niet eens aan hoeft te komen. Ja, dan geef je het eigenlijk wel min of meer op. Als je dat soort behoorlijke kansen uh, dermate om zeep helpt, dan geef, heb je het uh, wel zo'n beetje gehad. 3-0 ook voor NEC in de koel. Cool. Na 68 minuten voetballen, NEC Amieu nu bijvoorbeeld aan de bal in 10 meter in zijn omgeving... Geen VVV-speler te bekennen. Hij kan rustig wachten en kijken tot die Schöne kan inspelen. Legt hem breed op Sibum. Die moet dan even uitkijken, want Uchebu is in de buurt. Dan denkt Sibum een overtreding mee te krijgen. Maar daar wil Blom niets van weten. En dus kan VVV vrolijk verder. Moussa aan de bal. Loopt, wordt zo van de bal afgelopen door Nuitink. En dan is NEC weer uit de problemen voor zover ze er überhaupt al in zaten. 3-0 voor de ploeg uit Nijmegen in Venlo. Fortuna top, korfbal, aij ja, Fortuna heeft nog 14 minuten om iets te doen aan die ondraaglijke stand. Het is 11.15, nog steeds vier punten achterstand voor de thuisclub. En het is Ladies Night. Twee van de drie doelpunten komen van de vrouwen. Bij top zijn dat Christa Braunstaal en Brechtje van Drongelen. En aan de andere kant houdt Mirjam Malta zo'n beetje in haar eentje Fortuna op de been. En Fortuna heeft zojuist de joker ingezet. En zijn naam is Raymond Witvliet. En dan zullen de korfballiefhebbers zeggen Raymond Witvliet... Die was toch verbannen uit de selectie. De veel scorende aanvaller leeft in onmin met uh, de technische commissie. En mag dus eigenlijk niet meer spelen. Uh, hij, hij wil voor een andere club uitkomen. Maar dat mag nou een keer niet. Verhuizen, verhuizen naar een andere club. Halverwege het seizoen is in het korfbal niet toegestaan. Maar Raymond Witvliet uh, mag dus een uh, kwartier voor het einde van de wedstrijd zijn opwachting maken. En mag doen wat hij zo goed kan. En dat is scoren. En dat heeft de ploeg natuurlijk hard nodig. Want een vier punten achterstand. Het kan Natuurlijk nog best. Maar Fortuna heeft een uh, slechte reputatie als het gaat om thuiswedstrijden. 12 verliespunten. En we gaan naar Richard. Doelpunt voor Ado Den Haag na 28 minuten. Blijdschap op het gezicht bij John van den Bron. Natuurlijk, want het is een belangrijke wedstrijd tegen Vitesse. En Danny Buis, hij is degene die hem maakt. De ingooi is van Pascal Bostgaard. Boulik in verlengd. Dan wordt de bal nog een keer verlengd door Kubik. En uiteindelijk is het Buis met het hoofd die de bal over de keeper van Vitesse heen krijgt. Dat is Rome. En zo leidt Ado Den Haag dus met 1-0 tegen Vitesse. Verdiend is het niet. Maar goed. Het is wel 1 tegen 0. U hebt ongetwijfeld gehoord dat er uh, eerder vandaag... Uh, tussen 12 en 1 een schietpartij was met een mitrailleur... Uh, in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Een autochtoon vermoordde daar zes man en uh, pleegde daarna zelfmoord. Um, in dat winkelcentrum is er opnieuw een persconferentie... op het gemeentehuis van Alfa aan de Rijn, is dat? Matthijs Holtrop is daar. Um, dit is de derde persconferentie van vandaag. Welke vragen zijn er nu nog over, Matthijs? Nou, we willen natuurlijk uh, heel veel weten over het uh, motief... van wat zich vanmiddag heeft afgespeeld. Uh, we willen weten hoe het gaat met de slachtoffers... En het ziet er naar uit dat we op dit moment in deze persconferentie iets meer kunnen gaan horen over de achtergronden van de dader, Tristan van den Vlis. Hij zou vlakbij het winkelcentrum wonen en zijn moeder zou in dat winkelcentrum een damesmodezaak hebben. En zijn moeder zou zelfs uh, een van de slachtoffers zijn. De burgemeester is aangeschoven samen met de korpschef van de politie en uh, mevrouw van het Openbaar Ministerie. En hij gaat nu zijn zegje doen. Dit is uh, de derde keer dat wij bij elkaar zijn om eh, informatie te geven... over het vreselijke de ramp die zich hier in al van Rijn heeft voorgedaan. Maar het zal op een aantal punten niet mogelijk zijn... om al alle informatie te geven. En dat heeft te maken met het feit dat het forensisch onderzoek uiteraard nog gaande is en dat mogen we niet verstoren. Desalniettemin zijn er een aantal punten die de hoofdofficier van justitie en de korpschef zometeen kunnen meedelen met betrekking tot de dader en het politieonderzoek. Allereerst wil ik stilstaan bij het trieste feit dat naast de algevallen slachtoffers er nog een volgend slachtoffer... in het ziekenhuis is overleden. Dat wil zeggen dat naast de dader er dus nu zes slachtoffers zijn te betreuren. Zes mensen die zijn overleden door deze verschrikkelijke daad... die vandaag hier in Alphen der Rijn heeft plaatsgehaald. En weer, en ik denk niet voor de laatste keer, denk ik dat het goed is dat we stilstaan bij het enorme verdriet wat hierdoor is aangericht... bij familie, bij vrienden, bij kennissen in deze gemeenschap. We hebben, zoals u, u al eerder hebt gemeld... een drietal winkelcentra ontruimd voor nader onderzoek. Wij streven ernaar om vanavond, ik hoop tegen negenen, te kunnen zeggen... Of en hoeverre dat onderzoek uh, kan zijn afgerond uh, aan het begin van deze avond. Of dat wij nog door moeten gaan. We hopen natuurlijk dat de mensen allemaal weer naar huis kunnen. Er zijn een aantal mensen die ook in deze winkelcentra wonen. Maar het onderzoek moet goed plaats hebben. We mogen geen enkel risico lopen. Dus het streven is erop gericht om zo tegen negenen een mededeling te kunnen doen over uh, het beëindigen van die ontruiming. Ik zou graag eerst het woord willen geven aan de, de hoofdofficier van justitie, mevrouw Nooi, om nadere informatie te geven over de dader van deze afschuwelijke daad. Zoals ik u... Uh... Al vertelde is er een strafrechtelijk onderzoek gestart... door twee officieren van justitie. En ik kan u daaruit het volgende vertellen. Het gaat om een 24-jarige autochtone Alfenaar. De dader uh, woonde bij zijn vader. Het gerucht dat hij een ex-militair is... Uh, kan ik uh, ontkrachten. Dat is niet zo. In de woning is door de moeder van de dader een afscheidsbrief gevonden. De dader was lid van de schietvereniging. Hij had een vergunning voor vijf wapens en hij had er drie in zijn bezit. Het is nog niet bekend of hij met een van die drie wapens heeft geschoten. Het onderzoek naar het wapen, hè, dat zei ik straks ook al, dat loopt nog. Voor het winkelcentrum, waar hij heeft geschoten, stond zijn auto. En in die auto is door de politie een briefje aangetroffen... waarop vermeld stond dat in drie andere winkelcentra... in Alphen aan de Rijn explosieven zouden liggen. En dat is de reden geweest dat wij die winkelcentra... ogenblikkelijk na die mededeling hebben ontruimd. En dat onderzoek loopt nog steeds. De dader had overigens, voor zover bekend, geen historie met explosieven. Op dit moment doorzoeken wij nog zijn huis. En ook dat onderzoek loopt uiteraard. Ik ontkracht ook de geruchten dat zijn familie gewond of gedood zou zijn door de dader. Dat is nog met zijn vader zo, nog met zijn moeder zo. En voor zover bekend, nog met andere familieleden. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Nooy. Dan over het politieonderzoek. Ik gaf u zo net al aan dat uh, er een volgend slachtoffer is gevallen. En ik heb u eerder aangegeven dat we proberen zo snel als mogelijk... de namen, uh, althans niet de namen bekend te maken naar buiten... maar beschikbaar te hebben voor vragen, eventueel van familie of kennissen... Uh, maar ik had wel gehoopt om bij deze persconferentie te kunnen zeggen over iets over mannen of vrouwen of kinderen. Uh, dat kan niet omdat het forensisch onderzoek uh, nog niet helemaal is afgerond. Daar zal de korpschef zometeen, die is Stikvoort, iets over zeggen. Maar dat betekent dat we nog moeten wachten met het bekendmaken uh, van meer informatie over de slachtoffers en over degenen die op dit moment uh, in de ziekenhuizen worden behandeld. Ik geef graag nu het woord aan de heer Stikvoort. Dank u wel. Ook namens de politie sluit ik me aan bij de woorden van de burgemeester... waar hij zojuist mee begon, medeleven aan de nabestaanden... en alle betrokkenen die uh, geconfronteerd zijn geworden... Met, dit vreselijke, met deze vreselijke gebeurtenis. En ik kan u zeggen, het is er ook wel ingehakt bij de mensen van de hulpverlening en bij mijn medewerkers. Dit is iets verschrikkelijks. Maar gelijktijdig kan ik u ook zeggen dat dat voor hen voldoende motivatie geeft, meer dan dat zelfs, om deze zaak zeer professioneel en met goed gevoel uh, verder op te pakken. Ik dank ook mijn vele collega's uit het land die hun hulp hebben aangeboden uh, om ons te helpen bij dit onderzoek. En wij maken daar ook zeer dankbaar gebruik van. Want vele handen maken dan maar eenvoudig werk, zou ik zo zeggen. Op dit moment zijn er zo'n 150 politiemensen bezig met het onderzoek. Allemaal ingezet op verschillende onderdelen. Op de eerste plaats een aantal specialisten uit Haaglanden... van de Nationale Recherche en van het landelijk team Forensische Opsporing... die met het hele specialistische werk bezig zijn. Strafrechtelijk onderzoek is in volle gang. Een groot aantal rechercheurs is op, op dit moment werkzaam om alle informatie op tafel te krijgen... die uh, verder duidelijkheid kan verschaffen, verschaffen rond deze vreselijke gebeurtenis. Ook op dit moment vindt er een zoeking plaats in de woning van de verdachte. Ook daar heb ik eerder van vernomen dat er werd gesproken... over het feit dat een arrestatieteam die daar naar binnen zou zijn gegaan. Dat klopt, maar dat is gedaan om eerst zeker te zekerheid te hebben... dat de woning veilig te betreden is door politiemensen... zodat het tactisch onderzoek kon plaatsvinden. En dat is ook nu wat er gaande is. De burgemeester gaf het al aan, op de plaats delict op dit moment, uh, vindt forensisch uh, onderzoek plaats. Dat is uiterst minutieus werk en dat moet ook uiterst professioneel plaatsvinden. We vinden het allemaal verschrikkelijk vervelend dat dat zo lang moet duren, maar het is echt nodig. Het is echt nodig. Dan is het zo dat er op dit moment tientallen getuigen gehoord worden. Naast het feit dat er al een groot aantal getuigen is gehoord. En overigens wil ik maar deze uh, bijeenkomst ook uh, te baat nemen... om aan hen te vragen die iets gefotografeerd of gefilmd hebben die middag... om uh, te gaan naar uh, www.nationale-recherche.nl... met het verzoek om dat materiaal af te staan. Het kan ons ook verder helpen in ons onderzoek. Ook is het zo dat er zo'n 100 medewerkers op dit moment... bij de verschillende winkelcentra aanwezig zijn... Enerzijds om het af te zetten. Anderzijds om de te doen waar de burgemeester zojuist uh, naar verwees. En met name het winkelcentrum Ridderhof... waar het vreselijke feit zich heeft voorgedaan... om uh, de plaatsdelict, zoals wij dat in het jargon noemen, te bewaken. Dat moet gebeuren en dat zal nog een lange tijd duren. Ten slotte, en dat is niet onbelangrijk... is het zo dat een groot aantal familienregisseurs... van de regio politie regiopolitie Midden uh, uh, de familieleden en nabestaanden bijstaat in hun uh, verdriet. Dat is wat ik tot op dit moment zou willen mededelen. Dank u wel, meneer Stikvoort. Dan geef ik graag de gelegenheid uh, voor degenen die nog nadere vragen willen stellen, om dat bij deze te doen. Graag kort en met uw naam, uh, als u dat zou willen doen. Mevrouw. Ik wil graag deze in de van de komende heer... dagen. De vraag is nu in hoeverre... Gaat ja. u gangen? Ja, dank de u wel. We zijn heel druk bezig met de nazorg. Met de nazorg. Voor al diegenen die betrokken zijn bij deze afschuwelijke daad... Uh, en slachtoffer daarvan zijn of in de familie slachtoffers hebben. Uh, wij uh, hebben daarvoor een team die al uh, uh, heel veel dingen heeft voorbereid... en die daar ook nu mee doorgaat. En uh, wij zullen uh, zo snel mogelijk laten weten aan de Alphense gemeenschap... Uh, wanneer wij bijeenkomen. En uiteraard uh, individueel zullen we al die bijstand verlenen die nodig is. Maar we zullen dat ook doen voor al diegenen die collectief in de groep daarbij betrokken zijn. En er zullen ook bijeenkomsten worden georganiseerd. Dat zullen we zo snel mogelijk laten weten wanneer dat is en waar dat is. Maar op dit moment gaat natuurlijk de zorg uit naar degene die uh, op dit moment en op uh, het uh, politiebureau zijn opgevangen en uh, zijn opgevangen in de bron. Wanneer de winkelcentrum weer open Ja, wat ik zo net zei. Wij, on, wij willen uh, proberen om voldoende perspectief te bieden, uh, maar dat kunnen we niet eerder dan dat we uh, redelijkerwijs weten hoe de stand van zaken is. En we gaan ervan uit dat we dat tegen negen doen en alles op alles wordt gezegd, zoals die Stikvoort al aangaf, in alle professionaliteit die nodig is en alle uitbannen van alle mogelijke risico's die er nog zouden kunnen zijn. We willen dus dat mensen absoluut veilig zijn... als ze weer teruggaan naar de winkelcentra. En dat, uh, dat hopen we tegen negen uh, te weten. De ja? Jager, NOS. Nog uh, een um, vraag van Jeroen de Jager. Over de uh, uh, het lijkt me voor die iedereen die hierbij betrokken is... Uh, wel uh, heel erg fijn om nu al iets te weten... of er in die brief iets van een motief staat van ja. deze jongen. We gaan het woord dan, uh, aan mevrouw De Nooye. Het bericht eh, dat de afscheidsbrief is gevonden, heb ik tien minuten geleden gekregen. En ik was niet in de gelegenheid om te vragen wat erin staat, eh, nog afgezien van het feit of eh, dat al helemaal precies bekend is. Maar ik beloof u, zodra dat bekend is, eh, wordt dat ook bekendgemaakt door ons. Dat zou dus wat. Ik bedoel, dat lijkt een kwestie van de even bellen om te kijken wat er is als er een motief in. Want het zou van een heleboel mensen toch tot veel opluchting kunnen leiden. Ik kan u wel zeggen dat uh, als er motief in zou staan, um, ik dat um, op zijn minst zou weten. Maar nogmaals, de tijd is kort. Ik heb uh, rap informatie gehad en de exacte details uh, die onthouden u zeker niet. Ja, ga u gang. Misschien. Ja. Matthijs, uh, we zullen even weekend. kijken. Uh, het was een uh, persconferentie waarin feiten bekend werden gemaakt... en geruchten werden ontkracht. Wat waren voor jou de belangrijkste feiten die jij nog niet kende? Uh, het verhaal over die afscheidsbrief, dat is uh, voor mij nog volkomen nieuw... waarin dus, uh, uh, die in de woning is gevonden, waarin hij afscheid heeft genomen. Ook belangrijk natuurlijk het uh, ontkrachten gerucht... dat zijn moeder zou zijn uh, uh, overleden bij deze aanslag, bij dit bloedbad... Dat is in ieder geval uh, goed nieuws, uh, zullen we maar zeggen. Een 24-jarige man die bij zijn vader woonde, die. Um, um... Die dus met een vergunning had voor vijf wapens. Hij had er drie in zijn bezit. Ook al weten we nog niet precies welke wapens hij nou heeft gebruikt. De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar het wapen. Ook naar de hulsen, naar de sporen die zijn gevonden op de plek des onhels. In totaal zo'n 150 agenten zijn op dit moment nog druk in de weer... op alle mogelijke fronten om deze zaak te onderzoeken. Vijf wapens vergunning. Misschien is dat nog iets wat jullie straks kunnen vragen. Want ik heb eerder op de dag begrepen van een wapendeskunde dat het onmogelijk is dat iemand een vergunning heeft voor een uh, mitrailleur... of, of een, een, uh, een wapen zoals hij gebruikt heeft. Dus dat is uh, ja, vijf wapens. Uh, en bovendien ja. was de betrokkenen, uh, heb ik eerder ook begrepen, uh, bij de politie bekend. Uh, en Klopt. de vraag is dan of je uh, een vergunning voor vijf wapens kan hebben. Nou ja, er is niet bekend op welke manier hij uh, in contact er eerder is geweest met uh, politie. Of dat er iets te maken had met, uh, met dit mm -hmm. soort wapens of met uh, explosieven. Maar goed, wat je zegt, zo'n mitrailleur die koop je natuurlijk niet even op de markt. De, daar kan je niet zomaar aankomen. En uh, ook al ben je lid van een schietvereniging... je kan niet 1, 2, 3 aan een mitrailleur komen. Dat is echt voorbehouden aan het leger, aan een speciaal, speciale eenheden van de politie. Het lijkt me dus ook heel sterk dat hij een vergunning uh, had voor zo'n uh, zo dergelijk wapen. Zeker als je een strafblad uh, hebt, dan uh, lijkt me dat uitgesloten. Maar goed, uh, het tekent wel misschien zijn affiniteit met wapens en... Uh, hij had, nou, hij, hij, hebben wij helaas geleerd vandaag. Hij had ook geen moeite om dat soort wapens uh, te gebruiken. Nee, hij, er is overigens ook ontkend dat hij militair is geweest, hè? Klopt, dat is uh, eerder op de dag een gerucht geweest. Uh, maar ook in de vorige persconferentie had het Openbaar Ministerie al aangegeven... ...dat er geen aanwijzingen bestaan om te veronderstellen... dat deze meneer in het leger heeft gezeten. Dus uh, daar gingen we eigenlijk al niet meer van uit. Maar goed, het is altijd goed natuurlijk om alle geruchten te ontkrachten... dan wel te bevestigen om duidelijkheid te geven... in de achtergronden van, uh, van deze dader. Wat zijn voor jou de belangrijkste vragen die nu nog openstaan? We willen natuurlijk nog weten hoe het gaat met uh, de gewonden... die in het ziekenhuis liggen. Uh, gaan ze het halen? Uh, wordt het drama nog groter dan, uh, dan het nu al is... Daar ben ik zelf erg benieuwd naar. En ook natuurlijk, uh, hoe heeft hij zo tot zijn daad kunnen komen? Hij had dan wel een wapenvergunning. Maar goed, dat uh, is natuurlijk, uh, wil nog niet zeggen over, uh, over zo tekeer gaan in een winkelcentrum en zo'n bloedbad aanrichten. Daar vraagt iedereen zich af waarom. Hoe heeft hij zo tot zijn daad kunnen komen? Daar gaan trouwens ook alweer een hoop geruchten over. Maar ik stel voor om eerst even de feiten die we nu kennen te gaan onderzoeken. En ik, ik ga ervan uit dat dit de komende dagen meer te weten komen over zijn familieachtergrond. Matthijs Holterop, hartelijk dank. En wellicht horen we jou straks nog terug met meer feiten en geruchten. Uh, ja, en dan gaan we naar de wereldse zaken. We gaan naar sport. Frank Wieluit bij VVV NEC. Vlak voor tijd. En uh, het is inmiddels 4-0 geworden voor NEC. Weer een goal van Gozens. Volgens mij ging die bal via Yoshida uiteindelijk over de doellijn. Een schot van afstand. En uh, ja, NEC loopt hier heel gemakkelijk over VVV heen. Het is eigenlijk pas 4-0. En Flemings jaagt nog op zijn tweede treffer van de avond. Want ook hij heeft er al uh, eentje gemaakt. Gozens, dus 2. En VVV heeft het hoofd al heel lang geleden in deze wedstrijd in de schoot geworpen. Dit stadion begon helemaal keurig netjes uitverkocht. Maar inmiddels is het al voor ruim een derde leeggelopen. Het publiek heeft geen zin meer om hier op het eindsignaal te wachten. Wij zullen nog wel even moeten, want dat is nog een minuutje of drie. Misschien nog een minuutje of vijf als je de blessuretijd meetelt Weg. En dan voor het korfbal Fortuna tegen de top. Komt er een derde wedstrijd, Ayon? Ja, die komt er, want de wedstrijd is net afgelopen en geëindigd in het voordeel van de bezoekers van Top. En dat maakte stand dus 1-1 in deze play-off serie om een uh, finale plek in Ahoy. Het was een uh, matige wedstrijd qua niveau. Er zat heel veel spanning op. Je merkte duidelijk dat uh, de spelers op hun tenen moesten lopen. En dat zag je terug in de score. Vooral de kerels in het veld, die uh, hadden elkaar aan de ketting. En daarom hebben vooral veel vrouwen gescoord. Dat deed uh, Top beter dan Fortuna. En daarom heeft Top zeer terecht gewonnen. Even was de hoop nog voor, uh, van Fortuna gericht... Op Raymond Witvliet, de joker, die scoorde ook nog. En toen waren de ploegen nog even iets dichter bij elkaar. Drie punten was het verschil. Maar uiteindelijk is het geëindigd in 14, 19, Zes doelpunten, nee vijf doelpunten verschil dus in het voordeel van Top. Er komt een derde wedstrijd en die zal komen op dinsdagavond om half negen. Derde wedstrijd tussen Fortuna en Top hier in Delft. En bij de twee wedstrijden die om kwart voor acht zijn begonnen, is het net rust geworden. Ado, Vitesse, de ruststand 1-0. En Excelsior de Graafschap rust 0-0. Maybe I'm a dreamer. Maybe I'm misunderstood. Maybe you're not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 Time to Maybe it's hopeless. Maybe I should just give up. What if I can't trust myself? What if I just need to live? Days. Change and leave it all behind I've never been one to walk alone I've always been scared to try van de Sick Puppies stond nog een keer naar Venlo. VVV NEC, Frank Wieluit. Ja, diep in de blessuretijd. En je vraagt je af waarom wordt dat muziekje nog ingestart. Nou, penalty voor VVV hele lichte overtreding als je er al van kunt spreken van Sillessen ten opzichte van Uchebu. Die zag nog een grote teen van Sillessen staan. En denkt: nou weet je wat, als ik dan een keer val vanavond dan toch over die grote teen. Blom trapte erin en gaf een penalty. Nou ja, vooruit we kan het ook schelen. 4-1 in de allerlaatste tel van deze wedstrijd. voor. Eh, NEC. De speaker is er niet minder enthousiast om, hoor, omdat Moussa de penalty mag maken. De aftrap is vervolgens de laatste actie van deze wedstrijd. Nou ja, vooruit dan. VVV heeft nog één goaltje mogen maken. Speelde heel slecht tegen NEC, dat heel erg makkelijk won in de koel. Cool. 4-1, eindstand. Hij had gehoopt op een medaille, maar hij moest het doen met de zesde plaats... in de ringenfinale van het EK turnen. Joeri van Gelder, een terugblik van Edwin Cornelissen. Aan het Duitse publiek zal het niet liggen. Die mensen die klappen wel. Maar het is toch een spannend moment als Jurie van Gelder met zeven andere ringeturners door de Porte Arena binnenkomt. Eens kijken naar zijn gezicht. Hij ziet er vrij ontspannen uit. Ik was, ik was eigenlijk heel relaxed. Ja. Sterk, heel relaxed. Ik denk, gewoon een lekker ontspannen de wedstrijd in. Ik, zeggen, ik, was, ik was meer uh, nerveus voor de, voor de kwalificatie dan uh, voor deze uh, finale. Daar staan ze, op het podium, bij de ringen. Ze worden voorgesteld aan het publiek, de turners. Zo ook... Jury Lambertus van Gelder. En ten eerste stond de Lambertus van Gelder in plaats van Juri. Ze weten het allemaal niet meer. Het blijkt de naam te zijn uit zijn paspoort. Internen is er niet bij... De eerste, de Rus, Ploesnikov, moet gelijk aan de bak. En Juri van Gelder moet wachten en toekijken. Ja, ik, ik heb wel uh, gekeken. En, uh, uh, ik heb iedereen mooi in de gaten gehouden. De punt heb ik ook in de gaten gehouden. Dus dan kon ik een beetje kijken van, uh, hoe er nou gegereerd werd om het zo maar te zeggen. Het niveau is hoog. Maar, uh, ja, ik uh, heb hele mooie, goede oefeningen gezien. En, uh, ja, dat, uh, in dat opzicht is het wel een, een finale geweest wat, uh, met een bijzonder hoog niveau. En dan, twee jaar geleden in Milaan, dat is de derde keer dat hij Europees kampioen werd. Nu is hij weer terug, Jury van Gelder. Coach Bram van Bokhoven hangt, de ringen stil. Jury van Gelder wordt in de ringen geholpen. En hoe gaat het? Het begint met dislokeren tussen tussenbalans. Ja, nee, het ging lekker. Ik uh, was uh, zelfverzekerd. Uh, ik ging uh, in de ringen. Uh, Laten we zeggen, ik sprong op en uh, sterk. Eerst het begin was goed. Is goed. Dit is de Vergelder-techniek. Bovenbelast. Ja, dat wordt gewaardeerd. Sterk. Mijn uh, Vergelder, mijn onderdeel. Goed. De rest was ook, uh, ja, laten we zeggen, ik, ik voelde me gewoon uh, sterk. Hij heeft een lichte slinger in voor-achterwaartse richting. En dan komt er een nieuwe afsprong. Ik ben benieuwd. Het is een hele moeilijke afsprong. Je moet voorover, of uh, een salte voorover is het. Dus je ziet je landing, zie je niet. En... Job een salte gehoekt. En hij landt, ja. Hij stond niet gelijk stil. Uh, nou, laten we zeggen, toen ik landde om mijn voeten, zette ik al een pasje en toen nog een pasje erbij. Kijk die landing. Hij knijpt met zijn tenen in die vloer, maar toch ja, dat kost je 1 tiende, misschien wel 3 tiende. Hij was erg dichtbij. De, de, hij nam het risico met zijn afsprong, stond hij dan niet in één keer. Dat scheelt wel drie tiende. Dan zit je zo weer in de medailles. Wat wordt de score? 15 4, 7, 5. Nee, Van Gelder staat niet op het podium. De kracht zit er. Uh, ja, de techniek ook Alleen, het ontbreekt een beetje aan wedstrijdervaring. En ik moet mijn naam weer een beetje zuiver, denk ik. Uh, het is toch een Juriesport. Ik denk dat er, uh, dat er uh, zeker uh, mensen zijn die uh, aan de ene kant zeggen hey, wel lul... en aan de andere kant uh, uh, heel veel complimenten geven. Ik weet het niet, dat wordt nooit in je gezicht gezegd. Tenminste, bij mij doen ze dat nooit in ieder geval. Nou, dat speelt er natuurlijk in mee. Het turnen is natuurlijk toch een subjectieve uh, jurysport... waarbij uh, naam en faam natuurlijk wel een klein beetje tellen. Ik denk dat ik daar dus ook te weinig wedstrijden voor heb gedraaid... om dat echt te kunnen bevestigen. Uh, hij moet vooral zorgen dat hij gewoon, uh, dit nu nog een paar keer uh, weer gaat doen. En, uh, maar ik denk dat ik uh, al met al gewoon uh, heel goed mag terugkijken naar, uh, naar dit EK. En het is gewoon een hele mooie stap weer in de goede richting. they want to say van Gilbert O'Sullivan. En is kwijt ook nog Willem 2 tegen Herakles. Willem 2, ja, ze geven het nooit op, zeggen ze in Tilburg, maar ja, als je uit 29 wedstrijden 12 punten haalt, dan ben je volgens mij een rasoptimist als je denkt dat je er nog tenminste 6 bij haalt in die komende 5 wedstrijden. Ja, uh, zeker Ronald. Goedenavond trouwens vanuit Tilburg. Zeker als je weet dat Willem II nog een programma heeft met wedstrijden tegen Feyenoord AZ Twente. En de Burenruzie tegen NAC. Uh, tel daarbij op dat uh, de ploeg uit Tilburg nou de laatste tijd... Misschien een wat betere indruk maakt, maar wel heel veel pech heeft. Het is elke keer net niet. We weten nog PSV uit met die goal van uit in de laatste seconde. Utrecht thuis werd 3-3. Gelijk maken van Utrecht in de laatste minuut. De Graafschap uit, 2-1 verloren. Bargas met de winnende, 3 minuten voor tijd. Tegen Ajax 10 minuten voor tijd nog 1-1, maar uiteindelijk toch gewoon 3-1 voor Ajax. Ja. ja, dan moet je wel heel erg je best doen om nog het idee te hebben dat het met 2 2 allemaal wel goed komt. Maar ze weten, dan komen we toch weer terug op dat programma van zo even. Dat als ze vanavond niet winnen, dat de deur dicht kan. Want, nou ja, Feyenoord, AZ, Twente en Nak nog voor de boeg. Dan, uh, ja, weet je, dan kun je het volgens mij vergeten. Ze vechten echt in doodsnood tegen degradatie En nou is het verschil vijf punten. En ze zullen dat toch echt moeten verkleinen. Dan is alles weer mogelijk natuurlijk. Vanavond zonder Swinkels, dat weten we. Die is geschorst aan zijn rode kaart tegen Roda. Staat vierde wel langs de kant. Mag dus alleen de laatste wedstrijd tegen Nak nog meedoen. Dennis Halilovic is wel weer terug na een schorsing. Dat komt al goed uit. Dat betekent dat hij achterin naast Piemans kan staan. Bij Heracles Kwanza terug na een schorsing. En Mark-Jan is er niet bij, want die is nou juist geschorst. Dat betekent dat we op het middenveld bij Heracles weer een plaatsje hebben voor Marco Venovic. Dat zometeen bij Willem 2 Heracles. Als me maar weer, ook al doet het soms weer. Jeroen van der Boom met Jij bent zo. Ado Vitesse, tweede helft, Richard van der Maarden. Een minuutje onderweg inderdaad in Den Haag. En de eerste 45 minuten die waren ronduit matig te noemen. Misschien druk ik me dan nog wel te positief uit. Nu een lange bal op Boni, maar er is gevlacht voor buitenspel. Ja, een zwakke eerste helft kan er niet veel anders van maken. Ado Den Haag op voorsprong 1-0 door een doelpunt na 28 minuten. Een kopbal van Denny Buis. Even daarvoor had Vitesse de beste kans van de wedstrijd. Met een schot van dichtbij van Matits op het lichaam van Coutinho. En verder hebben we eigenlijk geen uitgespeelde kansen gezien in deze wedstrijd. De nummer 5 tussen de nummer 15 tegen de nummer 15. 19 punten verschil. En Ado Den Haag natuurlijk in de race om die felbegeerde vierde plaats. Nu een ingooi aan de rechterkant van het veld met Denny Buis. Die kan. Dat doorgaans ver. Na een tijdje op de bank te hebben gezeten. Nu weer in de basis bij Den Haag. En de ingooi gaat richting Bulikin. Wordt dan opgevangen door Radoslavjevic. Die schiet. Wordt nog onderweg wat aangeraakt. En daardoor wat vaart uit de bal. En via Rome wordt het spel dan nu verlegd. De keeper van Vitesse naar de rechterkant. Via Yasuda gaat het dan naar Matic. Matic moet hem aannemen met zijn linker. Speelt hem weer terug naar Yasuda. Yasuda dan met een hoge bal. In de middencirkel naar Prupper. Die is ingevallen voor Riverola. Na een minuut of dertig in de eerste helft. Ook hij geblesseerd. En dan is het. Na 47 minuten in deze wedstrijd. 0 tegen... Nee, ik moet natuurlijk zeggen 1 tegen 0. excuus. Willem 2, Herakles Pas tegen. Drie minuten gespeeld. Rood voor loons En een strafschop voor Willem 2. Dat veel scherper en attenter aan de wedstrijd begint. Al twee mogelijkheden binnen een minuut gezien voor Richters. Maar Herakles wil maar niet wakker worden. Er komt een steekpaasje echt op maat op Hakola. Oud Heracles benen Die loopt heel makkelijk weg bij twee mensen. En dan komt die Looms tegen en die uh, steekt zijn been uit en daar gaat Hakela overheen. Volkomen terecht de beslissing van Wiedemeijer geen spel tussen te krijgen. Looms naar de kant, drie minuten gespeeld en de bal op de stip. Lasnik mag het al gaan doen, dat kan die. Zo heeft hij uh, vrij recent bewezen. Daar komt de aanloop van Lasnik en de bal in de goal. Doelbal de verkeerde kant opgestuurd. en in de vierde minuut van de wedstrijd waar we inmiddels zijn aanbeland... ...staat Willem 2 op een 1-0 voorsprong tegen het dus tot een tiental gereduceerde elftal. Uit Almelo, rood voor Loos, lastig, strafschop 1-0. En dat betekent met de uitslag uit Venlo nog uh, vers op het netvlies... dat Willem II een bijzonder prettige start kent van deze avond. En wie weet wordt het dus toch nog erg spannend onderin in de Eredivisie. Excelsior de Graafschap, houdt komen. Dat was ook een matige eerste helft. 0-0 bij rust, toen heb ik echt genoten van uh, uh, gehandicapten geestelijk gehandicapten die uh, penalties mochten nemen op de derde keeper van Excelsior. Echt met zoveel inzet en passie dat ik dacht van nou het zou leuk zijn als dat ook in de tweede helft bij de andere spelers uh, het val zou zijn. Uh, dat uh, bleek ook wel want ze werden gestimuleerd de spelers. In ieder geval die van Excelsior. Want die hebben in de tweede helft al meer laten zien dan in de hele eerste helft. Nog wel 0-0 de stand. Fernandes die, uh, uh, die een kansje kreeg en Roorda die een kansje kreeg. En nu is het een uh, inborp voor datzelfde Excelsior. Verre inworp gaat richting Roorda. Kan niet koppen. De bal wordt weggekomen, Wordt dan weggewerkt verder door Jurie Rozen. Maar. Weer helemaal achterin opgevangen door Excelsior. Meteen weer de bal over de middenlijn en gaat Excelsior weer in de aanval. Klein duwtje in de rug van Fernandes. Gegeven door Wormgoor. Niet voor gefloten. En dus mag de graafschap in de aanval gaan. Wij hebben precies vijf minuten gespeeld in de tweede helft op Woudenstein. De sfeer zit er goed in. Nu nog doelpunten, want het staat er altijd 0-0. Majesteit, majesteit, heb je volgende week wat tijd? Omdat je dan wat jongens moet belonen. Majesteit, majesteit, heb je volgende week wat tijd? Want dan komen ze de wereldbeker tonen. Ze We zijn het te lang tegen zijn waar is, Dat ze klusje echt voorlopig klaar is. Nu nog één potje zonder franje. En de wereld, die is dan oranje. Ja, Bas geluk! 10 mensen van Heracles of niet, het is gewoon gelijk na zes minuten komt Everton een voorzet binnen. Dat doet hij knap omdat hij niet alleen goed voor zijn man komt, maar via de onderkant van de lat is de bal als een granaat achter terecht terechtgekomen. En daar waar het Tilburgse publiek dacht, dit wordt een hele mooie avond, moeten ze nu maar weer afwachten of dat ook echt zo is. Want zes minuten op de klok en 1-1, de gelijkmaker van Everton. Majesteit, majesteit, heb je dan nog even tijd? Want het volk droomt in warme nachten. Majesteit, majesteit, voer de zekerheid. Men wil een mooie rondvaart door de grachten. En geef het feestje nog een bijzonder tintje. En geef ze dit keer allemaal een lintje. En de fontein in je tuin spuiten champagne. Want de wereld die is van oranje. Een majesteit, een majesteit, het was geen makkelijke strijd Er werd veel te saai en veel te Duits gewonnen Een majesteit, een majesteit, stop toch eens met dat verwijt In de kwartfinale zijn ze pas begonnen Er vloeiden kokend hete tranen Door de iets te zekere Brazilianen Beatrix, ons Spanje, Want de wereld wordt oranje Majesteit, majesteit, even voor de duidelijkheid. We weten heus wel dat we zondag moeten winnen. Een majesteit, majesteit, let maar op, het is een feit. We hebben die beker zeker binnen. Je kunt je dankbaarheid dan echt bewijzen. Door je in een jurk van Bavaria te ijzen. Het volk houdt dan van je. Net als van de jongens van Oranje. Majesteit, majesteit, doe het voor de zekerheid, anders staat er volgende week in alle kranten. Majesteit, majesteit, dan ben jij je baantje kwijt en de nieuwe koningin heet dan majesteit van Guus Meuwens en Joep van het Hek, u weet wel, toen bij het WK. Tilburg heeft toch iets om trots op te wezen, want het is de stad met de meeste goals in 2011. 29 al, Bas Diggelen. Heb jij van Mazzel vanavond? Goeiedag, het wordt misschien wel weer 5-4 of uh, iets die kant op. 1-1 ja, <laughs> na 8 minuten voetballen nu, met een uh, rode kaart, dus nogmaals erbij gezegd voor Loos... die al heel vroeg in de wedstrijd zich vergrepen aan Hakola. Penalty Lasnik 1-0 na 4 minuten de het team van Heracles dus via Everton. Met een knappe goal, onderkant Lat, de kopbal. Op gelijke hoogte gewisseld bij Heracles nu. Want ja, je zal dat achterin toch moeten repareren. Dat is nu gebeurd. Olivier Terhorst komt erbij. Dat gaat dan logisch overigens ten koste van uh, Douglas. De rest buiten, dat betekent dat je nu twee mensen voorin overhoudt. En die gaan dan naast elkaar spelen, Everton en Armenteros... Dat is niet zo gek dat Bos dat op die manier oplost. Maar ja, 1-1. Rare begin dus van het duel. Maar Willem II zal zich los van de tegenvallen dat het 1-1 wordt... wel gesterkt voelen door het feit dat ze toch met een man meer op het veld staan. Maar blijkt dat ook nu, want daar komt Ter Horst. Die lijkt dan aan de rechterkant bij Willem II Lampie voorbij te lopen. Maar weet uiteindelijk dat die bal buiten is geweest. En zo mag Willem II een ingooi gaan nemen. Wie weet wordt het weer een krankzinnige avond in Tilburg... zoals dat vorige week tegen Rode SC het geval was. Wie zal het zeggen? Voorlopig is het 1-1 na 10 minuten. Ado Vitesse, reset van der Waarde, Daar is het pas 1-0. Ja, en Ado uh, overtuigt tot nu toe niet. Ook niet in de eerste tien minuten van de tweede helft. 1-0 door de goal van Denny Buijs, een kopbal en Vitesse. Dat kan eigenlijk ook uh, geen stempel drukken op deze wedstrijd. Het is uh, allemaal wat armoedig wat we in de eerste helft hebben gezien. En ook in de tweede helft gaat dat eigenlijk gewoon door. Een ingooi nu aan de rechterkant van het veld met uh, Buijs, de doelpuntenmaker. Uh, ik kijk naar uh, Boeligin. die zich probeert uh, vrij te lopen met 18 doelpunten. De topscorer van uh, Ado Den Haag. Weinig balvast tot nu toe geweest. Het positiespel van Ado Den Haag is ook uh, vrij slordig in deze wedstrijd. En daardoor kan het tempo ook niet omhoog. De bal is nu weer over de zijlijn gegaan. Maar nu een ingooi. Nee, het is zelfs een uh, vrije trap voor uh, Vitesse. Aan de linkerkant uh, van het veld. Buttner uh, staat bij de bal. Gaat hem dan nog eventjes uh, wat beter neerleggen. Alexander Butner de achterhoeker. En kijkt dus of er uh, voorin uh, wat bewogen wordt. Maar alles staat stil. Het is statisch bij Vitesse. Dan maar een trap met de linkerkant. gaat helemaal over uh, de hele. Naar de rechterkant naar Yasuda. Die speelt de bal dan weer terug. En zo gebeurt er weinig. Ook in de eerste 10 minuten van de tweede helft... bij ADO Den Haag tegen Vitesse 1-0. Op Woudenstein bij Excelsior de Graafschap... zagen ze nog helemaal geen doelpunten na 10 minuten in de tweede helft. 0-0 dus. VVV-NEC is afgelopen. 1-4 is het daar geworden. Tot zo, na het NOS Journaal van 9 uur met Mariel Hageman. op 1. Dit is Radio 1. E.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 Dit is Radio 1.